Dorral Begens met het NOS-journaal. In Roosendaal in Noord-Brabant is vanochtend vroeg een man van 57 doodgestoken. Kort daarna is een 35-jarige verdachte opgepakt. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij weet de politie niet. Op de plaats van het incident stond een bestelbus met geopende deuren. Of die bus van de verdachte of het slachtoffer is, is niet bekend.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 Uh, op tv kan je ook uh, regelmatig daar uh, uh, uh, uh, onderwerpen van zien. En wij hebben er uh, weer een, want uh, uh, Car Car Carina was, uh, was daar... en die, die ging auto's uh, zoeken en uh, uh, oude auto's. Nou, laat maar eens luisteren wat ze allemaal gevonden heeft.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 En dit is het 0-2-kaartje. Ja. variant in die motor. Ja, vergelijk met de 6-cylinder variant. Kijk eens, oh, de ODI ziet er. Kijk, een leuk klein 4 cilinder motor. Het ziet er heel netjes uit, heel Eén van, schoon. Een van de beste motoren uit de 20er jaren. Ja. Die later ook in de Engelse raceauto's terecht gekomen Hoe hard kan deze maximaal? Hangt er vanaf, maar als die opgevoerd is voor het circuit 150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 Dit is dus eentje uit Argentinië en hoeveel, hoeveel onderhoud kost het, zo'n auto? Ja, ik ben altijd zelf aan al sleutel, dus met mijn zoon samen. Oh ja. Dus uh, ja, je bent er altijd mee bezig. nou weer, uh, zeg maar, uh, die benzine die vreet alle rubbers aan. Oh. Dus dan moet je dat regelmatig, of ander rubber erop zetten. Of, of, ja, het is moeilijk om dat aan te komen. Ja.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 ja dat staat dat goed he? ja dat staat goed en uh, waar is het op, uh, hoe kan ik hem starten? die uh, moet hem aanduwen aanduwen ja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 Ja, je kan aardig mee zingen, vind ik. Nou, ja, omdat het het liedje is. dat deuntje ken ik natuurlijk. Maar... Het is wel een heel leuk liedje. liedje. Jan Smit samen met... Hoor je het ook weer? Uh, Damaru. Damaru? Damaru. Ik heb ze zelfs live gezien. Dat was vreselijk lachen. Ja. Da die, die, die, die, da Damaru die nam zijn hele familie mee op het podium. Oh. was het podium vol. Ja, ja. Podium, maar die deden niks.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 te, te, te, te, te laat. En dan gaat Karina jou nu <laughs> verbeteren. Ja. Goed zo. Maar uh, ik ben hier bij Leontine uh... oh. oh? Wacht even hoor. Ja, ja, ik ben er toch. Wacht even voor uh, Ik ben hier bij Leontine en Christy in Wijn aan Zee. De, uh, twee van de, uh, nou ik denk vijf organisatoren, zes organisatoren ja. vanuit de Rotary...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 En uh, ja, weet je, zodat het uh, met een platte grondje. Ja, nou, dan zie je mensen natuurlijk door, door het lopen puzzelen. En dan uh, wij, gaan wij uh, checken. Hè? Dan gaan we net als met de Elsteden toch gaan we, gaan we sterretjes uitdelen. Ja, gaan we stempelen. Mooi, ja. oh, wat leuk. Allemaal weer nieuwe dingen. Zijn er weer heel veel dezelfde kunstenaars? Want ik zie nu 73 kunstenaars, dus dat is weer meer dan vorig jaar.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 Ja, ja, ja. Dus uh, ja, en nee, ik ben er altijd bij. Ja, wij ook. Nou, goed jongens. Bedankt voor de tijd. Ja, super. En, uh, we zijn in oktober, dan komen we even langs. Heel goed. Oké, okay, bye bye. Dankjewel. dankjewel. Dag. Doei doei.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 See how he looks from side to side See how he prances The way his hooves just seem to glide He's just the one-trip pony, that's all he is. But he turns that trip with pride He makes it look so easy It looks so clean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 The affairs, or he succeeds. He gives in his testimony. Simon en One Trick Pony uit uh, uh, 70 jaren, denk ik, ergens. En... Uh